Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten zijn boos dat ze verplicht werden om asielzoekers op te vangen. Want dat bleek niet te mogen. Zij vertrokken staatssecretaris Broekers-Knol gisteren. Eind dit jaar kregen we onder andere Enschede, Gorkum, Venray en Rotterdam te horen dat ze opvang moesten regelen. Maar gemeentes daartoe dwingen mag helemaal niet wettelijk. Daar zijn die gemeentes woest over. Al bij Rotterdam gaat de opvang die ze nu aan het klaarmaken waren zelfs uitstellen. En Venray wil om tafel met het kabinet. In de Tweede Kamer zijn ook vragen gesteld. Winkeliers willen vanaf zaterdag weer open. Het is voor de ondernemers niet meer te doen. Zeker niet als de rest van Europa wel gewoon open is. brancheorganisatie In Retail ziet het somber in als er niks verandert aan de huidige lockdown, zeggen ze tegen een vandaag. Tientallen duizenden ondernemers die zeggen ik kap ermee, ook mede door dit soort signalen wat je van deze ondernemers hoort. Het kan niet meer, het geld is op, kast is leg. Morgen vergadert het OMT weer. Vrijdag horen we meer. Een XXL prikplek in Den Haag gaat weer dicht na het weekend. Daar werden de afgelopen drie weken boosterprikken gezet. Maar de piek is voorbij, zegt de GGD. Je kunt ook op steeds meer plekken zonder afspraak naar binnen lopen. Daar in Den Haag bijvoorbeeld, maar ook in Friesland en in een paar Gelderse steden. En wat horen de inwoners van het Belgische dorp Mariekerken toch? Al maanden zoeken ze naar de bron van deze vreemde pieptoon... In mei vorig jaar werd hij voor het eerst gehoord en drie kwart jaar later weten ze nog steeds niet wat er piept. Ook de burgemeester weet niet wat het geluid is. Is dat een pomp? Voor sommige mensen is dat hier zoal wat een sport geworden. Hè? Van, uh, weet jij wat dat is? Ja, je weet het eigenlijk niet. Hè? Ik had nog gedacht dat het een hoogspanningsmast zou kunnen zijn of zoiets. De Belgen hebben al wel wat mogelijkheden doorgekruist. Het is in ieder geval geen defecte gasketel en ook geen laadpaal. Het weer dan nog, in het noordwesten wat lichte motregen. Die buien trekken vannacht naar het zuidoosten. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen in het zuiden nog regenachtig. In de rest van het land is het droog. Met af en toe een zonnetje tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. De files zijn opgelost, maar het treinverkeer is nog altijd onregeld. Want tussen Hoofddorp en Leiden rijden waarschijnlijk tot half tien geen treinen vanwege een defecte bovenleiding.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 Ain't no use, baby I'm leaving the scene Ain't no use, baby You're too dark on me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 Johnny Meijer stappen we over naar een andere uh, krochtklant... zal ik maar zeggen, Francine van Tuinen. Die uh, zingt op deze cd. Uh, begeleid door Erik Vloeimans op de trompet. Juri Honing op de straks. Michel Borts, borst op de piano. En Anton Dukker, Slagwerk. We gaan luisteren naar Night and Day.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 herinneren de ouderen zich zeker nog de vele optredens van vibrafonist Eddie Sanchez... die met zijn onafscheidelijke pijp in de mond de mooiste tonen uit de vibrafoon toverde. Ik heb nu een opname van Frans Popti's Swing Special Quintet. Hij, Frans Popti op de viool, Herman Visser, ritmegitaar, Ted van Dongen, sologitaar... Eddie Sanchez, vibrofoon. En Tony Herber, bas. En we gaan luisteren naar um, All of Me en Standard.